8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Dag van de waarheid in het Katshuis. Telegraafjournalisten ten onrechte verdachten, zegt ombudsman. En Spanje staakt vanwege nieuwe bezuinigingsplannen. Vandaag moet duidelijk worden of de onderhandelingen in het Katshuis worden voortgezet. Gisteren gingen de onderhandelaars al rond het middaguur uiteen. PVV-leider Wilders zou er definitief mee hebben willen stoppen, maar zich door premier Rutte hebben laten overhalen om er nog een nachtje over te slapen. Straks rond 10 uur komen de onderhandelaars weer bijeen. De oppositiepartijen willen voor de middag een brief van het kabinet over de ontstaande situatie. Ze willen met name uitleg over de mededeling van de RVD dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zijn beland. Als het kabinet valt, moet de Tweede Kamer afspraken maken... over bezuinigingen en hervormingen, zei D66-leider Pechtold... bij Pauwen en Witteman. Pechtold vindt dat een kamermeerderheid onder meer het ontslagrecht... de WW en de huizenmarkt moet hervormen. Ook moet wat hem betreft de verhoging van de pensioenleeftijd... eerder ingaan. De D66-leider wil geen nieuw kabinet zonder verkiezingen. Hij denkt dat die pas in oktober kunnen worden gehouden. In Nieuwsuur zei PvdA-leider Samson dat verkiezingen in juni kunnen worden gehouden... maar Pechtold acht dat niet realistisch. Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf... is in 2009 onterecht aangemerkt als verdachte. Dat zegt Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer. Hij vindt dat de rechtszaak tegen Van der Graaf... voor het in bezit hebben van staatsgeheimen... om de verkeerde reden is geseponeerd. Hij wil dat de minister van Veiligheid en Justitie haar naam zuivert. Van der Graaf werd ervan verdacht... dat ze twee artikelen voor de Telegraaf had gebaseerd op staatsgeheimen... De ombudsman rekent het justitie zwaar aan dat de verdenking tegen haar alleen was gebaseerd op een onrechtmatig onderzoek van de AIVD. De OM had volgens ombudsman Meijer meer rekening moeten houden met de bijzondere positie die Van der Graaf heeft als journalist. In Spanje wordt vandaag gestaakt tegen de bezuinigingen van de nieuwe regering. Er rijden minder treinen en metro's en in ziekenhuizen is alleen de spoedeisende hulp open. Spanje moet de komende jaren tientallen miljarden bezuinigen... om te kunnen voldoen aan de Europese norm van een begrotingstekort van 3%. Dit jaar moet het tekort uitkomen op 5,3%. De Spaanse regering presenteert de bezuinigingsplannen morgen. Vooruitlopend op de plannen werd onlangs al het ontslagrecht versoepeld. Normaal gesproken voeren de Spaanse bonden pas actie... als het kabinet er minstens 100 dagen zit. Nu is die regel geschonden, omdat vakbondsleiders niet langer wilden wachten. Vier Amsterdamse huurders hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het er niet mee eens dat de huren extra mogen stijgen als mensen een hoger inkomen hebben. Veel woningcorporaties vragen aan de Belastingdienst hoeveel hun huurders verdienen. Is dat meer dan 43.000 euro per jaar, dan kan de huur met 5% extra omhoog. Volgens de vier Amsterdammers is er geen wettelijke basis voor die maatregel. In het Surinaamse parlement is een meerderheid voor amnestie... voor de verdachten van de decembermoorden. De coalitiepartij van Paul Somohadjo zal ervoor stemmen. Als de wet wordt aangenomen... gaan de verdachten van de decembermoorden van 1982... onder wie huidig president Desi vrij vrijuit. Volgens partijleider Somohadjo is er rust nodig in Suriname. Het Surinaamse parlement vergadert morgen... achter gesloten deuren over de amnestiewet. Maandag volgt een openbare zitting... waarna er mogelijk ook al gestemd wordt. Vlak voor zijn vertrek uit Havana heeft Paus Benedictus de Verenigde Staten opgeroepen een eind te maken aan het handelsembargo tegen Cuba. Een starre houding bemoeilijkt wederzijds begrip en ondermijnt pogingen tot samenwerking, zei de Paus. Het handelsembargo werd 50 jaar geleden ingesteld door president Kennedy. Tijdens zijn bezoek pleitte de Paus ook voor meer godsdienstvrijheid op Cuba. In een ziekenhuis in Nashville is de Amerikaanse bluegrass legende Earl Scruggs overleden. Scruggs speelde banjo op een virtuoze manier die in de jaren 40 volstrekt nieuw was. Hij was nog meer bekend van de herkenningsmelodie van de tv-serie The Beverly Hillbillies, die ook in Nederland werd uitgezonden. En ook was zijn muziek te horen in de speelfilm Bonnie and Clyde. Voor zijn muziek won Scruggs twee keer een Grammy. Hij was 88 jaar. De Wit-Russische tennister Victoria Azarenka heeft voor het eerst dit jaar een wedstrijd verloren. De nummer 1 van de wereldranglijst verloor in Miami in de kwartfinales van Marion Bartoli uit Frankrijk. Azarenka won dit jaar 26 wedstrijden op rij. Het resulteerde onder meer in de titel op het Grand Slam toernooi in Melbourne. Het weer, de bewolking in het noorden, breidt zich vanmiddag over het hele land uit. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 12 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden van het land staat vanmiddag een stevige noordwestenwind. Morgen veel wolkenvelden en af en toe zon. ANWW, verkeersinformatie. Met 120 kilometer file is het een vrij normale ochtendspits. Meeste vertraging richting Amsterdam op de A4. 8 kilometer bij En Op de A9 daar staat een 7 kilometer file tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Regio Arnhem is het vrij dik op de A12, komende vanuit Duitsland. 10 kilometer langzaam rijden tussen afrit Beek en knooppunt Velpenbroek. En naar Utrecht op de A28 staat ook 10 kilometer... tussen Amersfoort, Vathorst en Afred Maarn. En nog even waarschuwen, want in Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant... komen nog misbanken voor. Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden. En net zo makkelijk af te sluiten als een internetabonnement. Het Egon pensioenabonnement. Vraag na bij uw adviseur of kijk op egon.nl pensioenabonnement. Bloedverwanten. De dramaserie over de eigenzinnige familie de winter. Ik heb dat archief van Manny nog eens doorzocht. Iets gevonden? Duidelijk niet voor andermans ogen bedoeld. Bloedverwanten. Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1. Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Over minder dan twee uur worden de onderhandelaars weer op het katshuis verwacht en dan zullen ze toch echt moeten gaan praten. U weet uit de omhandelingen doen we geen mededelingen. Ik heb er niets te vertellen. Maar. Geen commentaar. Ja, afhankelijk van de gesprekken op het Katsehuis kunnen allerlei nieuwe en unieke politieke constructies ontstaan. Daar praten we over met hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baal. Maar het blijft natuurlijk op het ogenblik speculeren. We hunkeren naar echt nieuws uit Den Haag. En dat echte nieuws, dat zal waarschijnlijk komen van Geert Wilders, want die moet gaan aangeven of hij door wil of niet. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, alle ogen zijn dus gericht op Wilders. Um, ja, We weten natuurlijk niet wat er zich in zijn hoofd afspeelt, wat hij denkt... maar we weten wel waar hij rekening mee moet houden. Ja, hij moet met een hele hoop dingen rekening, rekening houden. Uh, we weten dat uh, het punt voor hem is dat er een hele hoop hervormingen... op die onderhandelingstafel in het katshuis liggen. En hij heeft nou, tot op heden gezegd, dat is te veel voor mij. Maar ja, of dat onderhandelingstactiek is, of dat zijn grenzen echt bereikt zijn... dat zal snel blijken en ik verwacht voor 12 uur vanmiddag... Uh, duidelijkheid. Hmm. VVD en CDA laten blijken, uh, aan ons ligt het niet, dat blijkt wel een beetje aan de publieke optredens van, uh, van Rutte en Verhagen gisteren, die plotseling uh, alleen gingen wandelen. Is dat wel een eerlijke voorstelling van zaken? Nou ja, kijk, formeel wel. Kijk, Wilders is degene die heeft gezegd, het gaat me nu te ver. Aan de andere kant, omdat er hervormingen liggen echt op alle terreinen, hè? dus de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de pensioenen en de zorg. Nou, alle vierde punten druisen in tegen het verkiezingsprogramma van Wilders. Ik ken de plannen niet op details, maar dan zou de conclusie ook kunnen zijn... men vraagt wel heel veel offers van Wilders. En dan moet je ook niet gek opkijken dat hij ertussenuit knijpt. Oké, okay. hoe zit het met de onderlinge verhoudingen, Joost? We zien de foto, um, die inmiddels al veel besproken is... we hebben ze gisteren ook gezien, de beelden van de arm van de Rutte... om de schouder van uh, Wilders heen. De vraag is of dat nou gemeend was, of voor de camera's. Hoe, wat, wat weet je over die onderlinge verhoudingen op dit moment? Nou, ik heb het idee dat die wel goed zijn. Hoewel natuurlijk als iemand zegt, ik wil niet meer door, dan betekent dat wel wat. Maar eh, ik heb toch het idee dat, dat er nog steeds veel respect is... En, en dat men goed met elkaar door een deur kan. En ja, meestal is het wel zo dat kabinetten vallen... omdat men op elkaar is uitgekeken, met elkaar gewoon eigenlijk spuugzat is. Ik bedoel, denk aan het volgende, vorige kabinet, Bos en Balken en, en, en Verhagen. Dat waren uh, helemaal geen vrienden meer, zover ze het ooit geweest zijn... Uh, dus ik heb het idee dat als het misgaat... het vooral echt een inhoudelijk conflict is. Uh, ze zijn begonnen met mooie afspraken. Er is een economische crisis overheen gekomen. Die heeft zo'n gat in, in de begroting geslagen. En ja, dat maakt het gewoon voor Wilders heel erg moeilijk uh, om te blijven. Daar lijkt het op. En het gaat allemaal een stap te ver voor Wilders. Maar het ligt dan echt aan de inhoudelijke plannen... en niet zozeer aan de onderlinge verhoudingen. Goed, stel, ze komen er inhoudelijk niet uit, Joost. Uh, wat dan? De kranten schetsen vier dan wel vijf scenario's. Wat is volgens jou het meest logisch? Uh, het meest logische is wat je, wat je toch hoort... dat, dat er uiteindelijk uh, verkiezingen komen. Dat, dat zou nog voor de zomer kunnen, uh, eind juni. Er is ook nog een andere vraag. Wat doen we met de begroting voor 2013? Ja, ja want uh, Brussel, je weet het, hè, die, die wil was. snel plannen weten ik, uh, van ons uh, hebben. Van hoe, wat gaan jullie doen met die 3%? Dus uh, de, ja, de vraag is, hoe gaat het demissionaire kabinet uh, dat allemaal oplossen? Maar goed, uh, even afwachten of het kabinet wel demissionair wordt. Wie weet is het allemaal onderhandelingstactiek van Wilders. En Rutte hecht ook aan zijn kabinet. En er is geen alternatieve meerderheid. Dus wie weet gaat hij nog concessies doen. Maar ja, we moeten toch wel ernstig rekening houden met een vandaag. Goed. wij praten door met Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevrouw van Balen, welkom in de uitzending. Dank u wel. Hebben we weer een unicum te pakken met deze situatie? Um, ja, daar lijkt het wel op. Want het is allemaal razend ingewikkeld. Wat het in het verleden natuurlijk wel vaker is geweest. En zoals drie jaar geleden. Hè, een vergelijkbare situatie waar ze zich ook weken opsloten uh, in het katshuis. Maar toen kwamen ze er nog uit. En toen was er geen gedoogconstructie. En toen was er ook niet een minderheidskabinet intussen ontstaan. Is dat het probleem, die gedoogconstructie, mevrouw Van Walen? Uh, nou, of dat, uh, het maakt het natuurlijk wel extra ingewikkeld, omdat door die gedoogconstructie Wilders natuurlijk in een speciale positie zit, altijd heeft gezeten, en dat blijkt ook nu, want hij staat nu op het punt van weglopen. Ja, en hoe zijn de partijen op dit punt gekomen? Heeft, heeft dat bijvoorbeeld, kan ik mij zo voorstellen, te maken met het vertrek bijvoorbeeld van Hero Brinkman, dat omdat het toch een penibele situatie was, uh, ja, de, de balans dan opeens ten nadele doorslaat? Ja, dat, dat kan. het heeft het in ieder geval niet makkelijker gemaakt. Of dat werkelijk doorslaggevend is, dat kunnen we nu nog niet overzien. Maar het is in ieder geval een factor die een belangrijke rol heeft gespeeld. En ja, de grote vraag is natuurlijk, dat staat centraal zometeen, is de politieke wil er nog om eruit te komen? Ja, we hebben het een paar keer gezegd al, de bal ligt bij uh, Geert Wilders. Ja. Heeft hij er ook belang bij om het te laten mislukken? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, kijk, waar het nu heel erg naar uitziet... maar we zijn natuurlijk nog aan het speculeren... omdat we het over een, hè, een tijdje pas echt zeker zullen weten. Maar hij, uh, hij kan die enorme bezuinigingen, zo lijkt het nu te zijn... niet goed verkopen aan zijn achterban. Nee, geen één van die hervormingen. Nee, precies. Dus dat maakt het ontzettend zwaar voor hem. Dus die uh, politieke wil bij hem om er nog uit te komen... die is misschien gereduceerd of wel afwezig. Terwijl bij VVD en CDA, uh, die zullen toch wel heel graag er wel uit willen komen. Want ja, zij zijn dit grote avontuur met Wilders aangegaan. Ze hebben ontzettend veel tegenwind gekregen van begin er niet aan. Zoals we weten ook uit eigen gelederen, vooral bij het CDA. En ja, dat is natuurlijk buitengewoon vervelend als het dan ook echt gaat mislukken. Hmm. De, ziet u nog een scenario waarbij Wilders de boel op scherp heeft gezet... gisteren en eergisteren om concessies af te dwingen? een soort onderhandelingstactiek? Dat is natuurlijk mogelijk, dat het een onderhandelingstactiek is... en dat hij inderdaad door zo'n enorm gebaar te maken eh, duidelijk maakt van... Kijk, jullie willen graag door, dus dan moeten deze concessies komen. Maar de vraag is natuurlijk of dat in het totale pakket... want er moet zoveel gebeuren, het wordt steeds gezegd hè, met de bezuinigingen... of dat dan ook werkelijk kan. Dus het kan een tactiek zijn, maar dan nog blijft het verschrikkelijk moeilijk. En dan kan het volgende week weer lopen. Dan tot nog even nog veel verder uh, speculeren, mevrouw Verbalen. Want als het misgaat, dan hebben we sinds vorige week... want toen is het besloten, een nieuwe manier van formeren. Kamer wijst dan de formateur aan. Zal dat... Veel veranderen, denk u? Ja, dat is. Uh, u bedoelt als er weer nieuwe verkiezingen ja. zijn? Ja. Ja, nou, dat is dus een bijkomend spannend iets. Ik bedoel, er staat al veel op het spel. Maar inderdaad, als de Kamer gaat doen wat ze gezegd hebben dat ze zullen gaan doen, namelijk de gehele formatie naar zich toe trekken, dus informateurs benoemen, opdrachten omschrijven. En als dat mislukt, dan moet de informateur terugkomen. Of als het wel mislukt, ook gaan ze een formateur benoemen. Dus het hele proces naar zich toe trekken. Nou, de Nederlandse verhoudingen politiek bezien... vanwege de vele politieke partijen die wij hebben, is altijd al zo lastig. Nou, als de formatie ook helemaal in handen komt van de politieke partijen, van de Kamer dan wordt dat er niet makkelijker op. Nee, en er zou misschien ook nog een wat ongemakkelijke fase daarin kunnen ontstaan. Want de koningin die kan de ontslag in beraad nemen... en bijvoorbeeld een consultatieronde beginnen, toch? Nadat het kabinet gevallen is. Dat mag zijn wel. Nee, dat klopt. Maar het grappige is, dat staat ook... in wat vorige week is aangenomen, als er verkiezingen zijn geweest... dan gaat de Kamer sowieso de formatie naar zich toe trekken, uh -huh. Maar als er een crisis is geweest, dan staat er heel mooi geformuleerd... dan kan de Kamer datzelfde gaan doen. Aha. Het staat dus niet dat dat ook moet. Dus de kans is erg groot dat ze dat niet doen. Want en... dat hoeft dus niet. dan kan de koningin zich er toch nog een klein beetje mee bemoeien? Juist. Dat is eigenlijk ook het dubbele in het voorstel. Nou. Dat, is, dat is wel merkwaardig. Daar is vorige week ook niet veel aandacht aan besteed. Maar daar zit dus wel iets, iets merkwaardigs... Uh... Nou oh ja, daar, daar, daar lijkt, laat ik het zo zeggen, op het eerste gezicht niet goed over nagedacht. Nou, dat is een mooi moment om dat dan in de praktijk straks uit te vinden, vooral van Een Goed moment voor een politieke crisis. Uh, een slecht moment voor een uh, politieke crisis. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, en dat roept ook iedereen van, ja, nu moeten er nieuwe verkiezingen komen, maar oh, wat is het een slecht moment voor Nederland, gelet op wat er allemaal moet gebeuren. En dan kan men natuurlijk ook nog aan de optie denken, die 40 jaar geleden voor het laatst is geprobeerd, als ik het goed zeg, of nee, wel 50 jaar bijna, dat er een nieuw kabinet wordt geformeerd zonder nieuwe verkiezingen. Hoe ziet u dat voor u? Nou, dat dat was, uh, kijk, de Kamer is pas uh, anderhalf jaar geleden, kleine twee jaar geleden gekozen. Mm -hmm. En de Kamer heeft dus gewoon nog een mandaat, hè, nog, nog ruim twee jaar. Ja. Dus die kunnen ook zeggen, er is nu zo'n acute, acute situatie. Ja, ja. Is een beetje het idee Pechtelt ook. Uh, ja, pechtelt zegt de Kamer, uh, we moeten afspraken maken, inderdaad, daar lijkt het een beetje op, maar hij wil wel uh, verkiezingen. Ja, Oké. Okay. Nou, en een, een zakenkabinet, die optie kwam ook nog langs in het FD, het Financiële Dagblad. Gewoon uh, verstandige ja. mannen zonder politiek belang, die moeten dan maar de knopen gaan doorhakken. Of vrouwen, ja, dat, dat vind vol. ik wel grappig. Als het ingewikkeld wordt, wordt er altijd geroepen zakenkabinet. Niemand weet precies wat we ons daarbij moeten voorstellen. Het klinkt altijd heel mooi, He, mensen dan zonder politiek uh, Ja, klinkt heel achtergrond. verstandig, ja. ja, maar in de praktijk gebeurt dat toch niet. Okay. Helder, Fijn dat u ons uh, eventjes uh, wilde assisteren bij een analyse van de mogelijke scenario's, mevrouw Van Balen. Graag gedaan. Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis. En straks praten over de bootvluchtelingen... die naar het Italiaanse eilandje Lampedusa kwamen. Maar niet allemaal haalden ze het. Tientallen verdronken in de Middellandse Zee. En Europa, kijkt toe. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Tahoka. Het is nog een vrij normale ochtendspits met in totaal 123 kilometer file. De meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoetelwaren door op 8 kilometer. En de regio Arnhem is het vrij druk op de A12, komen vanuit het Duitsland. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen af het en Westervoort. En ook wat drukker dan normaal op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en af het Maarn 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Nou, in Nederland is het een politieke crisis en ook een economische... maar in Spanje, daar hebben ze het ook zwaar. Het wacht vandaag een algemene staking. Treinen en metro's rijden amper. En in ziekenhuizen is alleen spoedeisende hulp. Vakbonden ageren tegen de voorgenomen hervormingen... van de conservatieve regering die drie maanden geleden aantrad. Maar het is de vraag of de protesten iets zullen uithalen. Ochtend als alle anderen in Calle Genova... Hier is verderop ligt het partijkantoor van de Partido Popular, de partij die Spanje regeert en op dit moment ook de premier dus levert, Mariano Rajoy. Hij krijgt te maken met zijn eerste landelijke staking uit protest tegen hervormingen die hij heeft voorgesteld op de arbeidsmarkt. Dat betekent onder meer dat het ontslaan van arbeiders makkelijker wordt voor werkgevers en ook dat een flink aantal uitkeringen bevroren worden. Dat kost hem dus nu die landelijke staking. No, empresaria, entonces me va bien la reforma Meisje hier dat eigenaar is van een winkel waar, waar, onder meer glaswerk en borden worden verkocht. Ze zegt: ik ga absoluut niet meedoen aan die staking. Ik ben zelf werkgever en ik vind de hervorming op de arbeidsmarkt die de regering nu uitvoert, eigenlijk volkomen terecht. Dezelfde syndicaten speculeren. Ze zijn niet Twee timmermannen in een busje zeggen hier: Ja, we gaan meedoen aan de staking. Al is dat niet vanwege de vakbonden, het is meer tegen de regering. De vakbonden, daar hebben we geen vertrouwen meer in. Dat zijn zelf ook zakkenvullers geworden. Nee, wel tegen de regering gaan we de straat op. Het wordt tijd onze stem te verheffen. Zin om in te gaan op de staking heeft premier Rajoy uiteraard niet. Hij zegt, het is het recht van de vakbonden te staken. Net zo goed als het het recht is van de regering van Spanje... alleen maar te doen wat ze het best vindt voor het hele land. Dan nu, na afloop van een bijeenkomst eh, van de communistische vakbond in Madrid. Behoorlijk benauwd hier. Der, der kan er kan nog geen raam open. Antonio del Campo, u bent algemeen secretaris. Is zo'n algemene staking niet eigenlijk ja, een verplicht nummer geworden? Regeringen hervormen, bonden organiseren daarop hun stakingen. Het lijkt allemaal een spelletje. Het is niet alleen een spelletje. Ik ben het niet met je eens dat het een spel is dat we spelen. Het gaat om een fundamenteel grondwettelijk recht... dat vakbonden hebben om de straat om te gaan... om te protesteren tegen maatregelen die regeringen nemen. Regeringen die denken dat ze maar alles kunnen doen met arbeiders. Dat het uiteindelijk arbeiders zijn die hun problemen oplossen. Waar we zeker niet naartoe moeten is de richting van China opgaan... Waar de rechten van arbeiders ja, totaal zijn uitgehold. Aan de en sociale in China. zoals ze in de Estados Unidos con president Obama. Uit een peiling die een van de kranten publiceerde, kan je de conclusie trekken dat het nog helemaal maar de vraag is of de staking ook echt een succes gaat worden. 70% van de mensen die op dit moment een baan hebben, zeiden. Wij gaan daar zeker niet aan deelnemen. Een bijdrage vanuit Spanje, van onze correspondent Rob Soutberg. In Spanje hebben de bonden een, uh, geen staak, stakingskas. Dus een dag niet werken betekent voor de gemiddelde Spanjaard een verlies van 113 euro. Het Italiaanse eilandje Lampedusa werd vorig jaar overspoeld... door migranten uit Tunesië en Libië... die vluchten voor de revolutie in hun eigen landen. Overtocht werd vaak gemaakt in gammele, overvolle bootjes... en liep niet altijd goed af. Tenminste 1500 mensen overleden tijdens hun vlucht naar een beter leven. En de inwoners van Lampedusa konden de stroom vluchtelingen bijna niet meer aan. 2000 mensen in de afgelopen 24 uur... Veel Tunesiërs. En voor het eerst ook boten rechtstreeks uit Libië. Hey, seduti, seduti. Het bootje is nog geen 10 meter lang. Vier dagen heeft het de Woeste Zee getrotseerd. Voor een reis die wij goed weer in 12 uur kunnen doen. Correspondent Andrea Vrede vertelde over een van de vele overtochten... van het Afrikaanse continent naar Europa. Eerste Kamerlid voor GroenLinks en lid van de Raad van Europa, Tineke Strik... deed voor de Raad van Europa onderzoek naar één specifieke overtocht... en presenteert haar rapport vanmiddag. Mevrouw Strik, welkom in de uitzending. Dankjewel. Om welk verhaal gaat het? Uh, het gaat om een groep van 72 uh, Afrikaanse vluchtelingen... die al een paar jaar in Libië woonden... Maar toen als gevolg van de oorlog daar klem kwamen te zitten en weg moesten. Mm -hmm. ze zijn ook op precies zo'n overvol bootje van zo'n zeven meter lang, een rubberbootje met 72 mensen, hebben ze de overtocht geprobeerd te maken. Maar na twee dagen kwamen ze in problemen, ook omdat ze geen water en voedsel bij zich hadden. Ze hebben toen contact opgenomen met een priester in Rome waarvan ze het telefoonnummer hadden. En uh, die heeft meteen alarm geslagen bij de Italiaanse grenswacht. Um, uh, nou, ze hadden gehoopt dan gered te worden... want vrij snel daarna kwam een helik militaire helikopter boven hun bootjes cirkelen... en heeft ze wat water en biscuitjes gegeven... en maakte het gebaar van, blijf hier, wij komen terug om te redden. Mm -hmm. uh, dus de euforie was even groot, maar daarna werd het heel stil... En hem, uiteindelijk hebben ze zo'n tien dagen nog uh, rondgedobberd. En uh, in die periode zijn ze bijna allemaal overleden van de honger en de dorst. Weet u, 63. Mevrouw... Ja. Ja. Weet u mevrouw Strik wat daar dan is misgegaan? Nou ja, we, dat hebben we te, geprobeerd te onderzoeken. Want de meeste mensen raken vermist, dus dan weet je niet wat er gebeurt. Dit is vrij goed gedocumenteerd en we hebben negen overlevenden... waarvan we de vier hebben gesproken... Um, wat hier is misgegaan is uh, enerzijds coördinatieproblemen... Uh, of verkeerde opvattingen over wie nou verantwoordelijk is. Uh, u moet weten, de zee is verdeeld in verschillende zones. Ieder land is verantwoordelijk voor een bepaalde zone... om daar mensen te redden die in problemen komen. Dit bootje zat nog in de Libische zone. En uh, ja, vanwege de burgeroorlog uh, was er eigenlijk geen autoriteit... was er eigenlijk geen manier om vanuit Libië zo'n reddingsactie te doen. Uh, en dan zeggen de regels dat uh, het land die je als eerste het verzoek krijgt... vanuit zo'n uh, onderdeel, dat die dan de coördinatie op zich moet nemen. Mm. Dus in feite had Italië hier uh, echt moeten zorgen... dat daar een uh, schip naartoe ging om te redden. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben wel voortdurend berichten uh, uitgezonden... naar iedereen die daar in de buurt was van uh, deze boot zou in de problemen kunnen zijn, uh, ga eens kijken. Maar niemand heeft en... daarvoor verder de verantwoordelijkheid op zich genomen, begrijp ik. Nee, precies. De, het, heeft, het is niet omgezet dus in een actie. Italië heeft, dat, heeft zich dus ook niet vergewist dat dat zou gebeuren. Maar het gekke is wel dat ze wel gezien zijn. Uh, die militaire helikopter bijvoorbeeld, die heeft ze gezien. Die heeft echt kunnen bekijken wat hun situatie was. Ze hebben echt met gebaren duidelijk gemaakt dat ze hulp nodig hadden. Ja. En wij weten niet waar die militaire helikopter vandaan komt. Nee. We weten wel dat er vlakbij de boot twee militaire schepen hebben gelegen. Eén 11 meldde vanaf en één 40 meldde vanaf. Dus wij gaan er eigenlijk een beetje van uit... dat van daaruit de helikopter polshoogte is gaan nemen. Oké. Okay. Um, ja, Wat zeggen de autoriteiten nu? Nemen ze nu wel verantwoordelijkheid hiervoor? Of wijst iedereen naar elkaar? Ja, en dat laatste is in feite het geval. Italië zegt heel helder van... Wij hadden niet die verantwoordelijkheid om te coördineren. We hebben gedaan wat we konden. We hebben de positie uh, duidelijk gekregen. En we hebben het aan iedereen laten weten. Nou, dat is echt een punt wat je zou moeten kunnen oplossen. Zeggen van, oké, okay, nou moeten er heldere afspraken komen. Wie in zo'n situatie, als een, een deel van de zee niet gedekt is, verantwoordelijk is. Maar dat was toen dus niet duidelijk. Nee, nou ja, goed. Internationaal recht zegt dat dat zo is. Maar Italië bestrijdt dat, inderdaad. Dus dat moet gewoon duidelijker uh, op tafel komen. Maar wat betreft die militaire schepen... ja, dat was toen net die NAVO-actie uh, was begonnen. Het was nog een beetje onduidelijk of ze onder navo commando al waren... of nog onder eigen verantwoordelijkheid. En daar zie je toch wel dat de NAVO verwijst... gewoon naar de landen van wie die schepen zijn. En maar... uh, zegt, ja. zegt, zegt van, nou, die landen hebben gewoon een plicht... en dat weten ze ook en dat moeten ze gewoon doen. En die landen zelf, die vlagstaten die verwijzen naar de NAVO. Ja, maar mevrouw Strik, dat, dat klinkt allemaal inge heel ingewikkeld... bij wie ligt de verantwoordelijkheid... maar als er toch kinderen, ja. kinderen omhoog worden gehouden... en die waren ja. daar aan boord... dan moeten die regels toch niet meer gelden. Dan moet toch eens dichtstbijzijnde schip hulp, uh, hulp bieden. Ja, is dat precies. niet de regel op zee? Ja, dat is, dat is absoluut de regel. Kijk, je hebt een coördinatieverantwoordelijkheid. Italië had moeten zorgen dat iemand daar naartoe ging. Maar daarnaast heb je zo inderdaad van... Als je ziet dat mensen in nood zijn op zee, moet je helpen. Punt. Ja. Of je nou een visser bent, of een, of een militair, of uh, een handelsschip... dat maakt allemaal niet uit. Je moet gewoon meteen in actie komen. Dus dat krijgt de NAVO op z'n bordje? Ja, ja, ja, ja, dat gaan we de NAVO inderdaad ook wel uh, aanvragen. van waarom heeft dit kunnen gebeuren. Uh, sterker, ook nog uh, tien toen ze tien dagen op zee waren... toen kwam er ook een heel groot militair schip langs zeilen. Uh, met mensen in uniform die met verrekijkers naar ze stonden te kijken. Ook niks gedaan? Niks gedaan. Toen waren er inmiddels al heel veel mensen overleden. Toen uh, ja, waren mensen echt ontzettend al verzwakt. Dat hadden ze moeten kunnen zien. Uh, dus wij willen heel graag weten: van wie zijn die schepen geweest? En ja. wat, wat kunnen we zien aan de registratie van de. Hè, want eigenlijk wordt alles geregistreerd op zo'n militair schip: ja. uh, helikopterbeweging, et cetera. Wat kunnen, we, wat kunnen we zien? Wat hebben ze gezien? En, en waarom hebben ze niet ingegrepen? Mevrouw Strik, Tineke Strik. Uh, Eerste Kamerlid voor GroenLinks en lid van de Raad van Europa. En deed onderzoek naar één geval waar het misging uh, op die reis naar Lampedusa. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Radio 1, het NOS Journaal. Het is de rob of de ronder in het Katshuis en de kosten voor de joint strike fighter lopen op half negen. Goedemorgen, ik ben Dorland Meegens. Vandaag maar duidelijk of de gesprekken tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen nog toekomst hebben tien uur komen de onderhandelaars weer bij elkaar in het katshuis nadat ze gisteren voortijdig uit elkaar waren gegaan. De bal ligt nu bij PVV-leider Wilders. Die heeft gedreigd om zich uit de onderhandelingen terug te trekken. Gisteravond wilde Wilders nog niks tegen de pers zeggen. Mag meneer Wilders? Mag u vragen hoe moeilijk is de situatie? Ik heb u niets te vertellen. Hoe moeilijk ligt de situatie meneer Wilders? Belangrijke pijnpunten in de onderhandelingen zijn onder meer de bezuinigingen op de zorg en de pensioenleeftijd.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 In het koudshuis. Voor de middag willen ze een brief van premier Rutte. De Joint Strike Fighter wordt weer duurder. Dat staat in een intern document van het Amerikaanse ministerie van Defensie. En dat document heeft persbureau Reuters in handen. De bouw en het onderhoud van de bijna 2500 toestellen die de VS wil kopen. zouden ongeveer 1450 miljard dollar gaan kosten. Een jaar geleden ging het Pentagon uit van ongeveer 1000 miljard dollar. Nederland heeft tot nu toe bijna 300 miljoen euro meebetaald aan de ontwikkeling van de JSF, die de F-16 moet gaan vervangen. Het ministerie van Defensie heeft op dit moment twee testtoestellen besteld. En een volgend kabinet neemt een definitieve beslissing over de aanschaf van de JSF. In het Surinaamse parlement is een meerderheid voor amnestie voor de verdachten van de decembermoorden. De regeringspartij van Paul Somohadjo zal ervoor stemmen, zo is duidelijk geworden. Daardoor gaan de verdachten van de decembermoorden... onder wie president Boutersen mogelijk vrij uit. Correspondent Harman Boerboom over de motivatie van Somohadjo om voor te stemmen. Er is rust in het land nodig en die rust die zal gehandhaafd blijven... omdat Boutersen dan vrij uitgaat. Als Boutersen de bak in zou draaien... zou er sociale en maatschappelijke onrust ontstaan. Er is ook nog een belangrijke politieke reden waarom hij de wet steunt... Als hij zich tegen de wet zou keren, dan zou de coalitie, waar hij ook deel van uitmaakt, nog meer onder druk komen te staan dan hij nu al doet. Het Surinaamse parlement vergadert morgen achter gesloten deuren over de amnestiewet. Maandag volgt dan een openbare zitting, waarna er mogelijk ook al gestemd wordt. Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf is in 2009 onterecht aangemerkt als verdachte, dat zegt de nationale ombudsman. Het proces tegen Van der Graaf voor het in bezit hebben van staatsgeheimen werd destijds gesiponeerd, omdat het bewijs onrechtmatig was verkregen. Volgens ombudsman Meijer was het schrappen van het proces terecht, maar gebeurde dat om de verkeerde reden. De OM moet volgens hem erkennen dat Van der Graaf onterecht is aangemerkt als verdachte. Er zou geen rekening zijn gehouden met de bijzondere positie van de journalist. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gesleept... vanwege de extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Vier Amsterdamse huurders hebben een kort geding aangespannen. Vanaf komende zomer mogen woningcorporaties... de huur van scheefwoners verhogen met 5 extra. Gegevens over de inkomens van de huurders krijgen ze van de Belastingdienst. Maar die mag die gegevens helemaal niet afgeven, zeggen de Amsterdammers. Wij willen dus dat deze maatregel van uh, tafel gaat... En dat mevrouw Spies, zoals iedere behoorlijke burger, zich gewoon aan de wet houdt. Eerst de wet aanpassen en dan zijn maatregelen uitvoeren. En niet andersom. Kort geding over de huurmaatregel dient volgende week donderdag. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het zonnige lenteweer van de afgelopen dagen behoort tot het verleden. De komende dagen veroorzaken een aantal zwakke storingen, veel bewolking... en wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. Vanochtend trekken over het noorden van het land Wolkenvelden. In het zuiden zijn opklaringen en mistbanken. Later vanochtend wordt het op veel plaatsen in het zuiden zonnig. Vanmiddag maakt de zon ook in de rest van het land plaats voor wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur komt in het noorden uit rond 11 graden. In het zuiden wordt het nog een graad of 15. Er staat een stevige noordwestenwind. Bovenlandmatig tot verkrachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee is de wind krachtig, windkracht 6. Ook vanavond en vannacht blijft er een stevige wind staan en is het overwegend bewolkt. In het oosten van het land kan soms een beetje regen vallen. De temperatuur daalt naar minimaal rond 6 graden. Morgen is er opnieuw vrij veel bewolking en wind. De middagtemperatuur ligt rond de 12 graden en lokaal valt een beetje regen. ANWB Verkeersinformatie met 165 kilometer vier is het een vrij normale ochtendspits meeste vertraging op de wegen naar Amsterdam, meter op de A1. Zes kilometer langzaam rijden tussen Knoop het Hoevenlaag en Afrit Bunschoten. De A4, daar staat tussen Leidschendam en dorp acht kilometer. En op de A9 tussen Beverwijk en Badhoevedorp langzaam rijden over negen kilometer. En naar Utrecht is het vrij druk op de A28. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort zeven kilometer.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 Vanavond bij deo 5 over 9 op Nederland 2. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Goedemorgen, het is 6 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voetbalwedstrijden en ook andere evenementen dreigen de dupe te worden van acties van de politie. Politiebonden voeren actie voor een betere cao en evenementen waarbij grootschalige politieinzet nodig is kunnen daardoor getroffen worden. Burgemeesters zien dan de openbare orde in gevaar komen en overwegen wedstrijden dan maar af te gelasten. De Deventer Club, Go Eagles, is de eerste club die daarmee te maken kan krijgen. Woordvoerder van Go-Head, Richard Tannhauser, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou het voor Go-Head betekenen als die wedstrijd van morgenavond tegen Den Bosch niet door kan gaan? Nou, dat betekent in heel veel uh, zaken niet. Uh, om te beginnen natuurlijk het uh, sportieve aspect. De competitie uh, zit in de slotfase. En uh, je moet er dan toch uh, rekening mee houden dat uh, je niet direct uh, heel snel een wedstrijd kan uh, inhalen. Omdat het ook een risicowedstrijd is. En dat is uh, voor het sportieve aspect in de competitie, een hele competitieverloop, is dat natuurlijk niet ideaal. Laten we dat uh, duidelijk stellen. Want als we deze week niet of komende week niet kunnen inhalen en de week erop is er al een dubbel programma dan betekent dat dat je in ieder geval naar die, naar die laatste week gaat en dan loopt ook de periode af. En dan zou bijvoorbeeld een, een ploeg uh, als Kambuur die hetzelfde heeft komende zondag tegen Zwolle, zou misschien wel mooi kunnen afwachten en precies kunnen weten wat ze, wat ze kunnen doen. Mm -hmm. Dus dan krijg je toch van enige competitievervalsing. Mm -hmm. nou, en, en een tweede zaak is natuurlijk dat voor ons club uh, uh, zo'n afbelasting op korte termijn, kan een behoorlijke kostenpost uh, betekent. Uh, in dit geval hebben wij een eerste raming gemaakt van 30.000 euro. En uh, ja, dat zijn belangrijke dingen. zijn. Uh, ledboarding die, die wij voor elke wedstrijd uh, laten plaatsen. Dat kost een aantal uh, duizenden euro's. Uh, het eten uh, dat wij voorbereiden voor uh, onze sponsors... ...die altijd zaal bij de vrijdagwedstrijden komen eten. En ja, dat zijn allemaal festproducten. Dus uh, daar kan je ook uh, niet uh, zeggen van dat gaan we maar twee weken wegzetten... Een ander probleem is als je zo'n wedstrijd dan op een doordeweekse avond moet inhalen, dan is de animo in de regel bij sponsors een stuk minder om naar de wedstrijd te gaan. Want ja, een vrijdagavond is ideaal voor het voetbal, maar onze ervaringen zijn bij de maandag- en dinsdagwedstrijden, dan komt 30% van de mensen niet, ook al hebben ze een kaart. Ja, en u heeft ook al veel kosten gemaakt vanwege een wedstrijd die vooraf gaat aan de wedstrijd, eh, toch? Nee, maar de niet zozeer veel, veel kosten gemaakt, maar wel uh, de mensen die naar die wedstrijden toekomen hebben heel veel moeten organiseren. Van, okay. uh, van het uh, regelen van de bussen tot het regelen van begeleiders. Want wij zouden een voorwedstrijd hebben van, uh, van twee G-teams. Die spelen hier de finale om de oostelijke district beker. G-teams? G-teams, dat is uh, voetbal voor mensen met een uh, verstandelijke beperking. En uh, die teams die zouden uh, bij ons komen spelen. En daarnaast hebben wij uh, zo'n 500 spelers uitgenodigd van alle uh, voetbalteams uit uh, Gelderland en Overijssel die in het geefgoed uh, deelnemen. Okay, dus ja. ja, daar is heel veel voor geregeld met, met uh, vervoer, uh, met begeleiding. Dus ja, voor die mensen is het helemaal een domp. Nou, kort al, u bent er niet blij mee, meneer Tanhouser, als die wedstrijd niet doorgaat. En dus ook in feite niet blij met de acties van, van de politie. Heeft u geen enkele sympathie voor hun wensen bijvoorbeeld, dat ze een betere CEO willen, meer loon? Natuurlijk, dat heb ik voor iedereen. Uh, we leven ook in, wat dat betreft in een democratie en uh, ja, dat is het een van onze, onze rechten die we hebben. Maar ja goed, uh, ik denk wel dat er een hele hoop acties uh, bedacht kunnen worden uh, en waarom er uh, nu weer voor het voetbal gekozen moet worden. Ja, natuurlijk begrijpen we dat allemaal wel, want voetbal levert heel veel publiciteit op. Dat hebben de vakbonden nu ook gehad. En ik hoop echt van ganse harte dat de rechter er straks ook een oordeel overveldt van een inkomst een van de vakbonden. Waarom hou je die nou op een vrijdagavond of uh, op een zondagmiddag? Volgens mij is dat ook niet echt gangbaar. Dus dit is echt het doel om heel veel publiciteit te genereren. Nou, gefeliciteerd politiebonden. Het is dus gelukt. En ik zou zeggen van uh, nu alstublieft aan het werk. Ja. En uw boosheid is, uh, is duidelijk te horen. Uh, u zegt het altijd, het is een risicowedstrijd. U redt dat niet met stewards. Dat mag gewoon niet. De politie moet er zijn. Nee. In het stadion hebben wij geen politie. Want dat is al, uh, ja, al jaren niet meer. Maar daarbuiten heb je wel. wij hebben een stadion midden in een woonwijk. Dus ja, ik zou wel heel mooi kunnen zeggen zonder politie. Maar uh, ik denk dat onze buren er anders over denken. En het lijkt mij ook terecht. Want die mensen hebben er gewoon recht op dat hun veiligheid op voorhand gegarandeerd is. Bij welk evenement dan ook. Dus ook bij een voetbalwedstrijd. Richard Tannhuizen van Go Ahead Eagles. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Wij gaan door naar Irak, want voor het eerst sinds de val van Saddam Hussein... organiseert de Irakse hoofdstad Baghdad een Arabische top. De leiders van de Arabische Liga komen vandaag bij elkaar in Baghdad. Syrië staat uiteraard bovenaan de agenda. Midden-Oosten verslaggever Lex Runderkamp is bij die conferentie. Lex, um, ja, er is natuurlijk vaker contact tussen de Arabische leiders. De Liga komt al vaker bij elkaar. Wat maakt deze top nu zo belangrijk? De klok maakt deze dag zo belangrijk hier. Het, is, uh, het allerbelangrijkste op dit moment is dat de crisis in Syrië geen uitstel meer duldt. Het is al lang geen Arabische zaak meer, maar een kwestie die de hele wereld bezighoudt... Nou, tot in de Veiligheidsraad en tot bij jou en mij in de straat. En de Arabische Liga weet dat ook, voelt dat ook. En zien dat ze internationaal gezichtsverlies leiden. door een gebrek aan daadkracht. Die Liga eist het stoppen van de gewelddadigheden in Syrië. Maar eist niet het aftreden van Assad. Dus ze zullen in elk geval proberen vandaag een stap te zetten in die Syrische crisis. waarmee ze enig respect afdwingen. Ja, je zegt het al, de, de Liga staat er niet om bekend dat ze knopen doorhakken. of een stevige vuist maken. Kunnen we vandaag wel concrete besluiten verwachten? Nou, de spanning op het overlegproces hier is enorm. De Arabische landen zijn zo verdeeld over Syrië... dat je nauwelijks effectieve besluiten kunt verwachten. Maar er speelt wel iets dat niet onbelangrijk is en wat je niet meteen ziet. Kijk, sommige landen in de Arabische wereld, zoals Saudi-Arabië en Qatar... willen het verzet in Syrië juist heel graag steunen. En stiekem doen ze dat ook al. Maar ze gaan ervan uit dat er vandaag president Assad niet zal gaan luisteren... naar welke uitspraak de Arabische lichaam ook doet... En daarmee voelen dat soort landen, Syrië, Qatar, landen die dus die Syrische verzet willen gaan steunen, zich vrijer om nou ja, het verzet op te voeren. Dat is wel een belangrijke ontwikkeling. Dus ook waarschijnlijk lijkt het dan misschien geen grote stap waar onmiddellijk gevolgen aan komen. Maar diplomatiek is het wel heel belangrijk. Lex, wij vinden de locatie ook bijzonder. In Baghdad, in Irak, waarom is de top juist daar? Ja, dat is heel bijzonder. Twintig jaar geleden, toen Saddam Kuwait binnenviel... was hier vlak daarvoor voor het laatst een bijeenkomst geweest. Irak is vanaf vandaag een jaar lang de voorzitter van de Arabische Liga. Dus het is de terugkeer van Irak in de internationale gemeenschap na Saddam, na die Amerikaanse bezetting. Zo, zo voelen ze dat hier. En als slagroom op de taart, hopen ze dat hier aan het eind van de dag Kofi Annan nog eens op bezoek komt, die net klaar is, zoals jullie weten, met zijn bezoek aan Rusland en China, om zijn bevindingen aan de Arabische leiders te komen vertellen. Maar ja, ik heb geprobeerd te kijken of dat echt bevestigd kan worden, maar dat durven ze hier nog niet helemaal te zeggen. Hmm. Waar, waar gebeurt het eigenlijk in Bagdad? Uh, we zitten in een uh, paleis van uh, Saddam, Hussein, in, uh, Saddam Hussein in het centrum van de stad wat de Groene Zone heet. Die is hermetisch van de buitenwereld uh, uh, afgesloten. Baghdad is sowieso op dat moment veranderd in een onneembare vesting. Het luchtruim is gesloten, de toegangswegen tot Baghdad zijn afgesloten. In de stad heb je op elke straathoek een roadblock. Alle Irakezen die ook maar iets te maken hebben met deze uh, regio, dus in hotels werken of restaurants werken, zijn allemaal met vakantiegeld naar huis gestuurd. Er zijn 1200 mensen uit Turkije ingevlogen vanaf een, vanuit een chico hotelketen om hier hotels en restaurants te bemannen. Dus de plek waar vandaag die Arabische Liga bijeenkomst is, is een plek waar je eigenlijk geen Irakees meer tegenkomt. Zo onzeker is die overheid hier over de veiligheid. Dus in dat opzicht is het een beetje een schijnvertoning. Ja, en het gaat ook allemaal nog heel officieel. Lex Runderkamp met een pak aan, hè Lex? Zo zeker, ja ja. <laughs> Hartelijk dank voor je uh, verhaal. Lex Runderkamp, vanuit Bachtad dus. En zo dadelijk in Nederland nieuwe regels voor de schietsport. Die vallen niet zo goed bij de sportschutters. moeten ze meteen meer over. Eerst naar uh, John Zahoka. Hoe is het op de weg, John? Het valt allemaal mee naar 150 kilometer in totaal. Vrij normaal voor het tijdstip. Er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidsnoom en Zoeterbaardendorp 6 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het ook langzaam over 6 kilometer. Tussen Bevenwijk en Knoopend Dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht. Daar staat 6 kilometer bij Amersfoort. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan gaan we mee weer naar Den Haag, want de bal ligt bij Geert Wilders. En we hoorden al eerder deze uitzending. Wilders wil niks wat betreft grote hervormingen. Terwijl de hele woningmarkt zit te wachten op die hervormingen. Marno Remmers, wat heb jij daaraan toe te voegen? Bijvoorbeeld een hele mooie, wat is het eigenlijk? Portiekwoning? nee, maar wel jaren dertig, hè? Een eengezinswoning. Zeg, een, een, een klein herenhuis, uh, best courant, uh, geschikt voor een gezin, voortuin, achtertuin. En uh, enkele jaren geleden uh, zouden mensen hier uh, voor in de rij gaan staan. En uh, heden ten dagen, en dan, dan praat ik over een aantal jaren al... Uh, ja is het toch wel bijzonder moeilijk gebleken om hier een koper voor te vinden. Hoe ja, kost die? Uh, op dit moment 175.000 euro. Oh, dat is al flink gezakt dus, maar nog niet gelukt. Nou, we zijn dus nu noodgedwongen gezakt. We hebben een koper gevonden. Uh, dat was begin van dit jaar, maar uh, deze meneer zag zich helaas geconfronteerd... met het feit dat hij vlak voor ondertekening koopcontract... Uh, ja, werd ontslagen. Makelaar André Claudeze net tegen mij. Makelaars die zeggen dat ze het niet zwaar hebben... die kletsen uit hun nek. Want het zijn zware tijden. En nu dus, deze knoop in het katshuis. Hoe kijkt u daar nou naar? Nou, ik denk wat, wat heel belangrijk is... dat die knoop waar, waar u het over heeft... die moet sowieso worden doorgehakt. Mijn persoonlijk standpunt is inmiddels... het maakt mij niet meer zo gek veel uit wat er nu gebeurt... als er maar iets gebeurt dat we duidelijkheid hebben. Het zei dat de hypotheekrente hypotheekrenteaftrek niet wordt afgeschaft, Het zij dat de hypotheekrenteaftrek nu duidelijk en daadwerkelijk wordt afgeschaft. Als we maar weten wat er gebeurt, want ik denk dat daar de markt nu behoefte aan heeft, omdat op dat moment iedereen kan besluiten, oké, okay, we weten nu waar we aan toe zijn en we kunnen door. Het kan natuurlijk zijn dat wij na tien uur weten dat er een demissionair kabinet aan gaat komen, dat er een fietstochtje richting Koningin komt en dat er dus verkiezingen komen, die kunnen best nog eens op zich laten wachten, dat betekent dus uitstel. Dat uh, klopt, een uitstel is in dit geval niet goed, omdat dat spook van uh, juist de hypotheek de aftrek nu al sinds ongeveer 2008 de hele tijd al rondwaart door de media, door het kabinet, door de Tweede Kamer. En uh, er, er komt geen duidelijkheid. En er is nu wat minder over te doen in het, uh, in het nieuws, maar nu horen we dus in de aanloop naar uh, het doorhaken van deze knoop... Uh, dat uh, nou ja, uh, uh, men toch uh, wel heel graag de huizenmarkt wil hervormen. Hè? De, de, de, de oppositie is bezig om uh, alvast wat lijnen uit te zetten. En ik... Het buitenland kijkt natuurlijk ook heel raar naar dat dat, dat allemaal zo gefinancierd wordt. Natuurlijk Kost die overheid heel veel geld, zeggen ze ook in het buitenland. Uh, ja, goed, maar uh, ik, dan ben ik van mening dat het buitenland niet zo heel erg veel te maken heeft met het huishoudboekje dat wij hier intern moeten, op orde moeten hebben. En uh, ieder buitenland heeft zijn eigen subsidievorm wat betreft de woningmarkt. Kijk naar de Oostenburen Duitsland, die doen dat op een andere manier. Die draaien het verhaal om, daar kun je sparen... en krijg je vervolgens een, ja, ook een verkapte subsidie door een, een hogere rente... in de vorm van bouwsparen, zoals ze dat daar noemen. En nou ja, goed, zo zijn er nog wel meer voorbeelden te verzinnen. Ja. Is het, het is ook wel logisch toch dat uh, het een struikelblok is, daar in dat katshuis, Juist die hypotheekrenteaftrek, want heel veel mensen hebben ermee te maken natuurlijk. Ja, het raakt natuurlijk de hele bevolking. Want iedereen woont, uh, hetzij in een koopwoning, hetzij in een huurwoning. En uh, op het moment dat je een derde tot bijna 50 procent in je woonlasten uh, omhoog mag gaan, omdat die hypotheekrenteaftrek weg zou kunnen vallen, dat is heel eng, want dat is voor... Bijna niemand op te brengen, denk ik. Nee. Hoe is het op dit moment met het aanbod? Hebt hebben een gigantisch uh, arsenaal aan te staande objecten? Nou, gelukkig valt dat mee. Dat klinkt gek als ik dat zo zeg. Want uh, als de portefeuille van te staande woningen hier heel erg groot zou zijn... dan heb ik natuurlijk toch ook heel veel te doen. Maar ik weet dat een uh, ja, resultaat uh, uh, moeilijk te behalen is. Uh, een, uh, vijf van de tien woningen worden er nu verkocht... Uh, het probleem is dat die vijver die raakt niet opgedroogd... want daar komt natuurlijk steeds aanbod bij. Want Iedereen doorstromen, zet zijn huis te koop, wacht logische wijs op het moment dat de woning verkocht is en gaat het dan pas aan de slag om een nieuwe woning uit te zoeken en te kopen. Ja, hoe staat het ervoor op het kantoor? U bent met z'n tweeën zie ik. Blijft dat zo? Oh, gevaarlijke vraag. Dat, dat blijft zo, wij zijn met z'n tweeën eigenaar van deze... De collega lacht gelukkig. Ja, we, hebben geen... we zijn erbij bij die echt iemand hebben moeten, een partner hebben moeten, die eruit heeft moeten stappen hè? bij makelaarkantoren. Nou, We hebben geen personeel, geen personeel meer en uh, dat gaat er ook niet komen. We doen nu alles zelf en uh, dat kunnen wij gelukkig bolwerken. En uh, we hebben ervoor gezorgd dat onze lopende lasten zo laag mogelijk zijn. Zodat wij op, op, op, ook op een klein pitje gewoon goed kunnen doordraaien. Alleen het werkt soms wel wat demotiverend. Want ja, uh, je wil natuurlijk toch ook wel wat te doen hebben. Op dit makelaarskantoor gaan ze ook om tien uur kijken naar een heel prachtig mooi huis. Het Katshuis. Ja. Ga jij ook doen, hè? Ja, ik ook. Naar Ga het, er nu heen. Naar het hek. Vooruit. Ja. Marno Remmers in Den Haag en straks bij het Katshuis. Rommelen aan de poort. Tien minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... gaat de schietspoort verder aan banden leggen. Aanleiding daarvoor is de schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Schutter Tristan van der Vlis richtte daarbij vorig jaar april... met een aanvalsgeweer, zoals dat heet, een bloedbad aan. Opstelten zegt nu afspraken te hebben gemaakt... met de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. En wij hebben nu contact met de directeur Sander of Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rens. Nou, zegt u het maar. Bent u tevreden met de afspraken? Nou, niet met alle afspraken. Want? Nou, kijk, er, zijn, er is een overeenkomst door ons gesloten met de minister die in ieder geval beoogt dat de, de, de schietsverenigingen in Nederland een hogere kwaliteit krijgen. En daar zijn wij het natuurlijk mee eens. Mm -hmm. Dat is ook heel belangrijk. We gaan daar ook een taak in vervullen. Wij gaan verenigingen, zoals we dat noemen, certificeren. Dus aan een kwaliteitszorgsysteem onderwerpen. We zijn, we zijn teleurgesteld over de maatregelen ten aanzien van het verbod op een deel van onze disciplines. Dat zijn dan de dynamische disciplines. In de media wordt nu gezegd dat alle... Semi-automatische geweren worden verboden. Nou, dat is niet helemaal juist. Het is wel zo dat in die disciplines. meestal van dat soort type wapens gebruik gemaakt Even wordt. Even naar de dynamische disciplines. De bedoeling is dus dat, dat niet meer geoefend mag worden met uh, bewegen. Maar wel met ja, precies, precies. vast aan de doelen. Dynamische disciplines zijn eigenlijk disciplines waarbij mensen zich verplaatsen over de schietbaan. en uh, op verschillende doelen schieten met wat we dan noemen een doorlopende tijdwaarneming. Mm. Oftewel, die tijdwaarneming maakt deel uit van het scoreverloop. Gebeurt dat veel, meneer Duisterhoff? Nou, uh, uit onze gegevens blijkt dat ongeveer duizend mensen dat oefenen in Nederland. Dus die staan niet achter een balie op een schietschijf? Die bewegen zich uh, Precies, die in, bewegen. in de ruimte met, ja. een, met een geladen ja. en schietend geweer. Uh, ja, zodra tijdens ze, ze, het bewegen schieten ze niet. Ze bewegen van, van, van uh, post naar post en op die post schieten ze. Het gebeurt ja. natuurlijk wel heel veilig, hè? Ja, het gebeurt veilig. Maar na Tristan van der Vlis, die ook uh, al bewegend op mensen schoot... Nee, kan ik mij dat... er wel iets bij voorstellen? U ook? Nou, kijk, ik kan, ik kan me de emotie er wel bij voorstellen. Maar als u verwijst naar Tristan van der Vlis, die beoefende dat niet eens. Dus, dus die mensen... heeft zo niet geoefend, dat weet nee. u zeker. Ja, u. ja, dus, dus ik, ik begrijp de verwijzing wel. Alleen de mensen die dat beoefenen, begrijpen dat natuurlijk niet. Nee. Maar er is geen alternatief voor die mensen... Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk nog heel veel andere schietsportdisciplines in Nederland. En dat zijn dan vooral de, de statische disciplines. Ja. En die mogen gewoon beoefend blijven worden. Hmm. Dus met het vaste uh, uh, schietpunt, hè. Ja, maar u zegt het is zo'n ernstige inperking en wij, wij zien het nut daar niet van in? Nou, wat ons betreft had het kunnen blijven bestaan. Het had niet zo, zo, zo ver hoeven komen dat het tot een algemeen verbod leidt. Uh, wat ons betreft had het onder strikte voorwaarden wel kunnen blijven bestaan. Onder wat voor voorwaarden? Waar denk nou, je dan, dan, dan moeten we denken aan een minimumleeftijd. of uh, minimum aantal jaren ervaring met de schietsport. Hmm. Uh, bepaalde type wapens niet meer toestaan en andere wel. Er ja, zijn dus was... allerlei uh, uh, uh, ja, gedachten daarover je moet, dat dan, je moet dat dan begeleiden. Want volgens de minister zou het mensen op een idee kunnen brengen. dat soort dynamische discussies. Nou, ik weet niet of het, dat, dat, dat, dat heb ik niet begrepen van die minister. Het gaat er meer om dat die minister zegt. Ik wil, ik wil niet dat mensen door, de, door ons de gelegenheid worden geboden zich te oefenen in, in, in schietsportvormen die lijken op gevechtstrainingen. Okay, Hij noemt dat dan combatachtige schietsportvormen. Mm. Is hier nu het laatste woord over gesproken? Zult u dit gewoon zo moeten uitvoeren? Ja, daar ga ik wel vanuit. Als ja, de minister het zegt, dan moeten wij het uitvoeren. Hij heeft een brief van de Tweede Kamer gestuurd. Er is natuurlijk nog wel een overleg in de Tweede Kamer. Um, maar ik ga er wel vanuit dat dit ga, uitgevoerd gaat worden. Ja. Ja, en dus, Als dat dus gebeurt, kost dat de schietclubs veel leden? ...dat er duizend mensen dat beoefenen. wie en... ja, zullen er mee ophouden, denkt u? Nou, die, dat denk ik niet. Er zijn uh, heel veel mensen die ook nog andere schietsportvormen beoefenen... ...onder die duizend, dus, dus dat zal, zal zo'n vaart niet lopen. Maar die groep is natuurlijk erg teleurgesteld. Ja. De afspraken met die minister bevatten natuurlijk een heleboel hele positieve punten ook... Hè, ...over ja, de dat opleiding, onze bestuurders en... ...afijn, ja. uh, uh, dat kunt u allemaal lezen ook. Uh, we moeten dit er nu niet alleen ja. uit gaan halen. Er zijn heel veel zaken heel, heel goed afgesproken ja. met de minister. Maar dit punt is duidelijk. Maar dit duist Van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Dank u wel. Tot ziens. Nog even naar Cuba. Het pausbezoek daar is ten einde. Op de laatste dag leidde Benedictus een openlucht... misgeleid voor uh, 300.000 Cubanen. Even daarvoor had u een ontmoeting met oud-president Fidel Castro. Cosmodeit Mujon van Rooijen in Havanne vertelt wat daarover naar buiten is gekomen. Dat ze wat grappen over hun leeftijd hebben gemaakt. Kijk, de paus is natuurlijk uh, 84 en Fidel Castro 85. En uh, Castro zou gezegd hebben tegen Ratzinger... Uh, wat doet een paus nou zoal? Nou, verder was het een, een vriendschappelijke gedachtenwisseling. Dat is de officiële beschrijving. Maar het belangrijkste is wel uh, dat die halfzieke uh, Fidel in zijn eeuwige trainingspak... En naar de paus toe kwam en niet omgekeerd. Want de paus logeerde in de ambassade van het Vaticaan. Kijk, hier op Cuba deed, uh, ja, deed het verhaal, of eigenlijk misschien wel de grap de ronde dat Fidel Castro, die had dus, heeft dus echt officieel gevraagd... om even een minuutje van de pauze in tijd. En uh, Fidel is natuurlijk de, de grote atheïst altijd geweest. Uh, en ja, wat, dan, wat, wat dan meer gezegd was... Uh, ja, het gaat toch zo slecht met hem. Hij wilde toch nog even dichter... of in elk geval de laatste zegen krijgen. Hmm. Maar Marjon, is hiermee de relatie tussen de pauze en de Castro's verbeterd? Zijn de banden aangehaald? Absoluut. En ze hebben elkaar met alle egaars behandeld. Uh, die mis gisteren, die grote mis op het plein, uh, het plein van de revolutie, het belangrijkste plein uh, van, van uh, Cuba. Uh, daar zei hij wel wat dingen over uh, de kerk die grotere vrijheid moet krijgen. Hij haalde een, een bijbels voorbeeld aan van uh, de koning van Babylon, die liever geëxecuteerd werd dan zijn geloof te verraden. Maar uh, struikelend over zijn uh, Duitse-Spaans uh, zegt hij dan toch weer, uh, we moeten nader tot elkaar komen, dat gaat vast wel lukken. Tineu was Esperanzas. Dialoog en wederzijds begrip, dat moet er zijn. En dat, nou, dat was er ook. Oké. Okay. Nou, tot zover de officiële reacties. Hoe wordt er door de gewone Cubanen teruggekeken op het bezoek van de pausmail? Nou, het was, het was geweldig. Het was een, een vrije dag. Mm. En uh, op, het was natuurlijk ook een hele happening. Hè? En, en, en op Cuba, uh, je hebt staatstelevisie en, en twee uh, staatskranten. En wat is het dan? En hier gebeurde van alles een mis. En op televisie werd dan ook verteld wat dat allemaal betekende, zo'n mis. Wat een hossie is, wat, het, wat een wijn is en dit en dat. En nou heel veel mensen zaten wel gekluisterd aan de televisie. Degene die dan niet op het plein zaten. Ja, en, en daarna was het lukken naar het strand. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio. je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 In abonnementsvorm. Het Egon pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl pensioenabonnement. Bij Atlon Car -lease staan we al bijna 100 jaar voor mobiliteit. In 1916 repareerden we auto's. In 1950 introduceerden we autoleasen in Nederland. En nu hebben we ruim 120.000 auto's op de weg.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 Dit is Radio 1.